Totdat de wind wat uh, afneemt. Het schuilt weer met de uh, remmen. even kijken of de staven goed tussen de kammer vallen. Het gaat een nu goed voor dat Schep dat een klein beetje verdraaien met de, met de voet. Anders vallen die kammer niet hier in de staven. Maar dan uh, gaat dan iets dan met de versnellingsbak, zou dan dan zeggen. Als je hier kijkt, naar mijn linkerarm, dan zie je dus dat de staven dus tegen de kammen aangaan of tussen de kammen gaan glijden. Hier. Ja. Ja. Kijk nu. Dan ja, staat hij aangekoppeld en dan gooi je vervang eraf dan gaat hij draaien.